Goedenavond, dit is langs de lijn van zondagavond 31 juli. De laatste dag van de wereldkampioenschappen zwemmen. De oogst van de Nederlandse ploeg is goed te noemen. Zes medailles in totaal. Daar kwamen er vandaag nog twee bij. Kromo Jojo, doe het! Nee, het is Alzheimer die wint. Maar wel twee medailles voor Nederland. Want Kromo Jojo pakt zilver. En Veldhuis, heel knap met brons. Straks de slotconclusies vanuit Shanghai, onder meer door Jaco Verharen. Feyenoord toonde zich vanmiddag in de Kuip aan het eigen publiek. De oefenwedstrijd tegen Malaga werd met 2-0 verloren. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Ronald Koeman. En dus is de vraag, is Koeman geschrokken? Nee, ik ben absoluut niet, uh, niet geschrokken, want uh, ik denk dat we ons uh, redelijk staande hebben gehouden. Karin Rukstoel is gestopt met atletiek. De meerkamp had ze al eerder vaarwel gezegd. Door rugproblemen is ze nu definitief gestopt. Helaas zijn die rugproblemen nooit meer weggegaan. En heb ik, is dat in februari zelfs tot een operatie gekomen. En verder ook Robert Doornbos over de Formule 1 race in Hongarije. En Ronald Waterreus vertelt hoe PSV ervoor staat... een week voor de competitiestart. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Die zes medailles van de Nederlandse WK-ploeg zorgden voor de op één na grootste oogst uit de geschiedenis. Tien jaar geleden veroverde de Oranje-equipe zeven medailles op de WK Zwemmen. Voor technisch directeur van de Zwembond, Jaco Verharen, is het een zeer geslaagd toernooi. Ja, heel goed. Uh, ik denk dat de mensen. We hebben heel veel persoonlijke records gezonnen. Veel finales gehaald. Uh, ook echt meer medailles dan, uh, dan in 2009 in Rome. Uh, dus ja, wat dat betreft, uh, we zitten in de goede bus en uh, laten we dat vasthouden.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 Ja, die vind ik nog steeds realistisch. Uh, en, en dat is volgens mij een goede vaststelling. Dat als je toch een, een, een jaar noodgedwongen, geen heel jaar, maar een wedstrijd hebt moeten overslaan. Uh, dat je toch op mondiaal niveau, want laten we wel zijn, het is voor haar wel de eerste keer uh, dat ze individueel en nu twee keer op een mondiaal podium staat. Dat is gewoon goed. En jullie hebben dat ook steeds in je achterhoofd, hè? Het moet gebeuren in Londen. Een WK is natuurlijk belangrijk, maar het is een soort van tussenstation. Ja, zo hebben we het niet benaderd, hoor. Natuurlijk is het altijd zo dat je lessen meeneemt van een WK naar een Olympische Spelen. Maar het is natuurlijk gewoon zo, dit is een WK. Je wil hier hard zwemmen. je wil hier scoren. En nou, volgens mij is dat ook, ook gelukt. Als je nog nooit op een mondiaal podium hebt gestaan... Dan is dit goed, uh, maar uh, voor Londen ligt de ambitie nog iets hoger. En uh, uh, met deze informatie kunnen we goed vooruit. Een dame, een jonge dame, waar we ontzettend van genoten hebben. Hier Stjern van Rouwendaal, ontzettend nuchter. Uh, zichzelf weer voortdurend uh, verbeterend. Wat doet hij hier allemaal?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 maar vlak na de race besefte ze ook dat ze het goud had gemist. Ik weet niet of ik ontevreden, heel erg ontevreden moet zijn. Ja, tuurlijk, wil je goud halen. Maar ik moet eerst, maar even, eerst even de dokter zien, want mijn elleboog is het heel erg fijn. Ja, Renomi Kromovijojo ging naar de dokter... en daarna sprak Martin Vriesma opnieuw met haar ja, net ging je zo ineens weg, want jij zei ik heb last van elleboog. Wat is er nou precies aan de hand dan? Nou, niks. Ik heb een medaille gewonnen en uh, daar ben ik heel blij mee. Ja, ik finishte iets te hard. Ik dacht, ja, ga gewoon een hele goede race zwemmen en uh, ga keihard finishen. En dat heb ik ook gedaan. En ik had nu een gruwelijke, zere elleboog. Maar goed, ja, ik heb zilver gewonnen en uh, daar ben ik tevreden mee. En, uh, oh ja, die elleboog zien we wel weer. Ja. Was je even bang dat er echt iets stuk was of zo? Ja, nou ja, je tikt aan en dan zie je van, uh, of dan denk je van, oh, ik doe pijn. En dan kijk je naar het score op, dan denk je, yes, ja, tweede, maar wel hele goede tijd. En dan ja. schiet die pijn er weer doorheen en dan denk ik, ja, kut. Maar uh, ja, ik dacht, ik uh, was een beetje in shock, dus ik dacht, nou eerst even naar de arts. Maar goed, er is niks aan de hand, en niks gebroken, dus. Uh, ja. Ja. Dan win je dus zilver op die 50 vrij en je zegt ook een goede tijd. Dus dat is een beetje een mixed feeling, want ja, natuurlijk wil je graag goud uh, winnen. Maar die tijd is dan ook heel belangrijk voor je? Uh, ja, het geeft wel bevestiging dat ik gewoon heel goed ben. En uh, PR gezond, een hele goede race gezond. Maar ja, en je kunt gewoon eigenlijk niks aan doen dat iemand sneller is. Je moet gewoon zelf uh, er staan en dat is gelukt. Daar kan ik alleen maar trots op zijn. Ja. Overal, de hele week, hoe kijk je daarop terug? Ja, heel tevreden eigenlijk. Uh, baal ik nog steeds van uh, ja, de 100 vrij. Dat, ja, heb ik alles eruit gehad wat erin zat. Maar uh, kom je natuurlijk wel als... Uh, ja, met, een, met een grotere missie, eigenlijk. Um, maar goed, jij ja, moet het ook niet te zwaar maken. Want een jaar geleden lag ik nog in het ziekenhuis ja, te niksen. En nu sta ik hier. Toen met, met uh, hersenvliesontsteking bedoel precies je? Precies dat. En uh, nu heb ik goud, zilver en brons, Dus het kan alleen nog maar uh, mooier worden volgend jaar. Ja, houdt wel weer deze plaat. Nelly Furtado met Powerless. Zilver bij de Europese kampioenschappen in 2006. Datzelfde jaar ook een tweede plaats tijdens de WK Indoor. Diverse nationale titels op individuele nummers... en het Nederlands record op de Zevenkamp en de Vijfkamp. Dat is een deel van de erelijst van meerkampster Karin Rukstel. Ze werd vandaag uitgezwaaid bij de NK atletiek in Amsterdam. Rukstel heeft een punt gezet achter haar carrière... die de laatste jaren werd overschaduwd door blessures. Floris van Hoorn sprak met haar. Hoe anders is zo'n kampioenschap nu je echt aan de zijlijn staat? Ja, het is wel echt anders. Het is voor mij wel echt een beetje een uh, nieuwe fase in mijn leven eigenlijk. Zoveel jaren meegedaan. Het NK is altijd echt een ontzettend leuke wedstrijd. Dat je een keer in eigen land uh, kan laten zien wat je kan. Nou, als meerkampsten kon ik op een aantal onderdelen gewoon was er echt strijd zeg maar, met andere mensen. En nu uh, ja, sta ik er echt. Uh, ja, ik ben zelfs bij de FIPS uh, uitgenodigd. Het is echt een totaal andere wereld uh, gelijk. Maar uh, ja, ik vind het ontzettend fijn dat ze er wel even bij stilstonden. Ja, het is uh, echt het einde van je carrière. Eerder was je al gestopt met de meerkamp, nu gewoon helemaal. Wanneer heb je het besluit genomen? Uh, ik heb vorig jaar in mei uh, last gekregen van mijn rug. Toen besloten geen meerkant meer te zullen doen. Omdat ik daar last van had. Uh, ja, met de overtuiging uh, en, en de zin om te gaan verspringen. Helaas zijn die rugproblemen nooit meer weggegaan. En heb ik, is dat in februari zelfs tot een operatie gekomen. En toen was eigenlijk wel duidelijk uh, dat het niet verstandig meer was. Om mijn lichaam meer topsporten uh, aan te doen. Ik ben wel nog met een vrije geest zeg maar, de revalidatie ingegaan. Omdat het, de revalid, het is heel belangrijk is na zo'n operatie. Goed te revalideren en het is een stuk makkelijker als je met een topsportinstelling daarin staat dan, uh, dan als een fulltime werkend uh, iemand. Uh, maar toen kwam wel, ja, ik had er gewoon ook wel vrede mee dat dit het gewoon was. En uh, ja dat dit was wat mijn lichaam kon, dat het nu niet meer kon en dat ik voor andere dingen moest gaan. Waarom had jij er vrede mee? Wist je dat dit een gevecht was wat je niet kon winnen? Uh, dat denk ik. Het is, als ik terugdenk, is het erg lang geleden dat ik voor de laatste keer echt een meerkamp, in, gewoon een fitte meerkamp, volledig heb kunnen afwerken. Is in nee, maart 2007 geweest. Zoals dus je al uh, ja, vier jaar lang eigenlijk. Probeert terug te komen en iedere keer in training weer een goed niveau haalt. Maar op het moment dat je dat echt op wedstrijden moet doen, weer geblesseerd raakt. net Twee wedstrijden verder. Ja, dan is dat toch echt een teken van het lichaam dat hij die, die piekbelasting niet meer wilt hebben. En ja, wat heeft het dan voor zin om nog... Het is toch een hele opoffering om voor... Uh, ja, als topsporter te leven. En hoe leuk dat ook is. Het is ook leuk om resultaat te krijgen. En uh, ja, dat hoop ik nu uh, op andere vlakken te kunnen krijgen. Kan jij eens vertellen, kan je eens omschrijven wat dat was. Zo'n zo strijd tegen blessures. Ik heb het minder zo ervaren dan dat het er van de buitenkant zo uitziet. Ik heb iedere keer, ik heb twee keer nu één hele heftige blessure gehad. Die rugblessure. Op het moment dat je daarvan aan het terugkomen bent. Is eigenlijk een heel positieve periode. Want het gaat steeds beter. Uh, het duurt lang. Je kan niet te grote stappen maken maar het gaat steeds beter dat is gewoon ja je kan echt genieten van de training je merkt dat je lijf sterker wordt dat je weer fit wordt wanneer het moeilijk is is op het moment dat je weer die hele weg hebt gedaan dat je een top wordt bent en dat het misgaat want dan wil je juist gaan oogsten waar je zo lang voor hebt gewerkt en dat mislukt dan en dat is dan weer een hele moeilijke periode maar die is die duurt relatief kort. En ik denk dat ik relatief goed ben om dan op dat moment te zeggen van nou gewoon realistisch te denken. Twee voeten op de grond van nou het kan nu niet. Ik heb altijd naast de atletiek uh, wat gewerkt aan de universiteit. Nou dat heb ik dan in één klap uitgebreid en eigenlijk ja, de tijd daarmee opgevuld. Dat maakt die moeilijke periode toch makkelijker. En dan merk je dat je vanzelf in iets anders groeit. Weet je wat je altijd moet doen als iemand afscheid neemt? Moet je altijd terugblikken? Hè? Blik jij eens terug op jouw carrière? Uh, ja, ik ben eigenlijk echt de topsport ingerold. Ik heb nooit, ik was niet een meisje die als ambitie had om op de Olympische Spelen te staan. Ik was gewoon een meisje met heel veel energie die het heel leuk vond om te sporten. Het is steeds beter gegaan. Ik ben ja, steeds iets professioneler geworden zonder in één klap ervoor te kiezen. Uh, ja, ik heb echt altijd uit plezier gesport. En ik denk het moment waar ik ja, toch met de meeste plezier aan terug zal denken is de EK. Waar ik uh, tweede werd in Zweden achter een Zweeds meisje, een vriendin van mij. Waardoor we het echt samen beleefd hebben. En ja, het stadion was zo uitzinnig. Uh, ja, dat zal ik denk ik nooit vergeten. Ja, je moet dan ook even vragen, heb je het maximale uit je carrière gehaald? Ik ben eigenlijk bij jou geneigd te vragen, heb je meer dan het maximale uit je carrière gehaald? Uh, dat ligt heel erg aan de instelling. Ik heb wel meer behaald dan wat ik in eerste instantie voor zou gaan. Maar ik denk wel dat ik er meer in had gezeten, omdat juist op het moment uh, dat ik echt in vorm begon te raken en echt professioneel ging leven, mijn lichaam eigenlijk... Uh, niet echt meer zoveel mee wou, mee wou als dat ik wou. Dus ik heb wel voornamelijk bijvoorbeeld op het onderdeel verspringen... echt het gevoel dat ik niet heb laten zien, uh, zien wat ik kon. Uh, maar ja, ik denk dat dat wel een beetje bij topsport uh, hoort. Je geest loopt eigenlijk net een klein beetje voor op je lichaam. En uh, op het moment dat je lichaam stopt, ja, dat is dan wat je eigenlijk kon. Laten we eventjes in de toekomst kijken. Neem als richtlijn jouw Nederlands record op de zevenkant. Hoe lang staat dat nog? Ja, dat is moeilijk zeggen. Ik had eigenlijk gedacht dat hij al uh, verpulverd zou zijn door Jolanda uh, door Keijzer. Helaas heeft zij uh, in de laatste jaren uh, ja, net zoveel last van gehad van blessure als ik. Zij is nu wel op de goede weg terug. Uh, ondertussen uh, is uh, Daphne Schippers ook erg goed op weg. Zij heeft het hele grote voordeel wat wij eigenlijk altijd misten. Zij is heel erg snel. Dat is op de zevenkamp een heel groot voordeel. En tot nu toe het nadeel van de Nederlanders ten opzichte van de internationale concurrentie. Uh, ik verwacht dat zij echt tot hoogte komen. Dan stijgen ja, die voor mij, uh, ja, eigenlijk door, door mijn uh, lage sprints, niet haalbaar waren. Dus uh, ja, ik hoop zo kort mogelijk. Karin Rukstoel was dat. De Formule 1-coureurs kunnen even met vakantie. Niet al te lang hoor. Na de vandaag gereden Grand Prix van Hongarije is de eerstvolgende wedstrijd in België. Eind augustus. Dus even ademhalen voor Sebastian Vettel. Mark Webber, de nummers 1 en 2 in de stand om het WK. De Red Bull-coureurs leken oppermachtig. Maar de concurrentie laat het toch echt niet lopen. In Hongarije was vandaag Jensen Button de beste. Oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos. Goedenavond. Goedenavond. Komt de spanning toch weer een beetje terug in die WK-wedstrijd? Nou ja, ook een wedstrijden blijven, dan uh, mag Sebastian wel die voorstel houden denk ik. Iedereen ja. die geniet ervan. Goeie ja, leuk reis. hè? Ja, en zeker mooi om te zien dat vandaag ook weer... Uh, ja, Button op een of andere manier wint hij toch altijd als de situatie heel moeilijk is. Dan komt hij uh, met zijn uh, soort van zeven rijstel, komt hij dan weer naar boven drijven. Ja. En, uh, ja, heel mooi om te zien. En ik denk wel dat Red Bull zo'n grote voorsprong heeft... dat het wel heel moeilijk wordt om hem in te halen. Want hij houdt de schade beperkt. Ook vandaag weer met een tweede plaats. Ja. Maar um, ja, ik verwacht nog wel een paar goede races. Zeker in Spa we, is het altijd een goed, uh, goed race. Ja. Nou, jij zegt Jensen Button. heeft heel goed met wisselende omstandigheden. Dat is inmiddels wel duidelijk. Hij won ook in Canada. Daar was het ook niet best. en Vandaag was het ook weer lastig. Is dat, ligt dat helemaal aan hem of, of moeten we ook kijken naar de McLarens... die er zo langzamerhand weer aankomen? Nou, McLaren die, die verbetert zichzelf wel heel erg. Dat zagen we ook aan, uh, aan Hamilton, uh, zijn overwinning, uh, vorige laatste race. Ja. En er uh, zijn dus nu twee races op rij voor McLaren en uh, een overwinning. Um, ja, ik denk wel dat Button, uh, die, maakt, die maakt gewoon minder foutjes dan de rest. En ja. dat is uh, dat was duidelijk zichtbaar vandaag. En hij is gewoon een hele vloeiende rijstel... Natuurlijk zijn het moeilijke keuzes die je moet maken met de bandenwissel. Dan moet je een beetje geluk bij hebben. Maar um, in een, een direct gevecht met Hamilton, uh, wat ook heel mooi was om te zien, wiel aan wiel, uh, is het toch altijd verzwegen voor teammaat. Als je twee auto's van je eigen team ziet uh, vechten met elkaar, dan deden ze het super. Dus ik denk, um, ja, ik, ik kijk uit naar de volgende race. Ik zal er zelf ook bij zijn in Spanje, dus het komt helemaal goed. Maar kan, kan jij uitleggen um, hoe moeilijk het is om, om uh, met deze omstandigheden om te gaan als uh, coureur? Nou, uiteindelijk heeft de coureur altijd de laatste keus. Het team uh, die, die beschikt over heel veel informatie, want die hebben weet je wel, super super data van, uh, van het weer dat er aankomt. Dus dan live in verbinding met de KNMI of, wat, uh, of een lokale zender. Ja. Um, dus ja, die kunnen je wel wat informatie geven, maar uiteindelijk zit jij in de auto en ben uh, jij met uh, 800 pk op, uh, op een glad uh, wegdek. Met weinig grip. Dus, dus jij moet beslissen wat verband je wil hebben. En dat is gewoon. Um, ja, je ziet dan wie, wie als eerste naar binnen komt wie meer risico neemt dan de ander. En uh, de ene keer betaalt het zich af en de andere keer niet. Ja, um, Vettel is nou ja, nog steeds oppermachtig, hè. Daar, daar is geen spel tussen te krijgen. Hij won al zes Grand Prix de laatste drie alleen niet. Uh, je zegt, ja, het zal wel goed zitten voor Red Bull, maar voelt hij iets van druk, denk je? Nou ja, ik denk dat je, ik, zoals de vorige race dat hij dan niet won, of een keer niet op het podium stond, mm -hmm. in, uh, sinds de start van het seizoen. Ja, ja als je dan gelijk uh, de opmerking maakt van uh, we moeten harder werken en uh, je probeert iedereen te motiveren. Kijk, dat is helemaal niet slecht. Als nee. je op, op, uh, op zo'n dag in Nederland, waar hij waar veel pech had, dan nog vierde wordt en punten meeneemt. Um, maar ik denk dat je een soort ja, je wendt aan die positie dat je zo dominant bent. En, uh, en dan doet het natuurlijk pijn als, als een ander team dichterbij komt. Ja. Maar hij zal toch niet heel erg zenuwachtig van worden? Nee, dat denk ik niet. En als je ziet dat hij rijdt, uh, rustig mannetje. Uh, ik verwacht wel dat hij een tweede titel gaat pakken. Maar ik hoop dat er nog, uh, nog veel, uh, veel goede races komen. Ja, maar hij begint nu zelf ook over McLaren, hè? van hoe McLaren in de gaten. Ze komen eraan. Ja, het is in de Formule 1, uh, je mag nooit stilstaan. En uh, het is maar net hoe je de regels interpreteert. En uh, er wordt heel het jaar door natuurlijk ontwikkeld. En het ene team die, die haakt af op een gegeven moment en de ander die vindt weer wat. Ja. En ja, een paar tienden van de seconde maakt wel een verschil. Wat kan Alonso nog, denk jij? Ja, wat Alonso doet, ik lees elke dag de in de Sport om nog een beetje mijn Italiaans op, op peil te houden. <laughs> en als je dan leest uh, hoe, hoe ze daar schrijven over Alonso, ja, dat is, uh, hij is nu al een, een god zeg maar, hij trekt Ferrari persoonlijk uit de, uit de shit weer terug naar, uh, naar het podium en naar overwinningen. Ja. Dus die, uh, die zie ik ook nog wel hele mooie dingen doen. Ja, voor, de, voor de vierde achterheen volgende keer het podium. Ja, je vergeet het bijna met dat uh, Red Bull geweld. Ja, of... nou ja, en plus dat je natuurlijk moet altijd kijken naar, naar het teammaat. Dus je ziet dat Philippe, uh, dus de, de teammaat van de Alonso, die komt eigenlijk niet heel erg Marcel, in de buurt. Ja. En uh, je rijdt natuurlijk met hetzelfde materiaal, dus je ziet echt dat hij alles eruit perst. En, uh, en dat is voor een team natuurlijk wel ook een motivatie om nog harder te werken. Ja. Wat, wat, wat doen ze nou? Zijn ze nu even, ik zei een beetje gekscherend, ze kunnen op vakantie. Is dat ook echt zo? Nou ja, de rijders gaan wel op vakantie. Wat ik weet van mijn periode toen was ik echt blij met die, met die paar weken rust. Uh, vakantie voor ons, dan betekent wel gewoon uh, doortrainen. Mm -hmm. uh, fysiek, maar, maar in, in een relaxed sfeer. Met een beetje vrienden, familie en uh, wat soms. En het team, ja, die, die zit niet stil. Uh, je hebt altijd wel uh, een uh, groot gedeelte, het zijn natuurlijk 400-500 man personeel dat werkt bij het Formule 1-team. En uh, ze gaan niet allemaal tegelijk op vakantie. Dus dat blijft wel uh, ontwikkeld worden. Ja. Nou, de eerstvolgende race, Spa, jij zei het al, dat, dat wordt mooi, hè? Ja, dat wordt top. Spa is natuurlijk uh, een favorietje van, uh, van de meeste coureurs. Omdat het zo'n mooi circuit is. En, uh, en van mezelf ook, ik heb altijd veel succes gehaald in de Spa. En uh, ik vind het leuk om, uh, om, om daar dan te bij te zijn dit weekend. Uh, om, om te kijken en, uh, en te zien wat er gebeurt. 28 augustus. Precies. Gaan ze beginnen. Dankjewel, Robert Dormbos. Graag gedaan, fijne avond. You got my heart on the string. Yeah, you know you do. If I ever see you again, I'll be your toy on the string. Yeah, you know it's true.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 Mama's Gun was dat, met Anne String. We gaan voetballen. De nieuwe Feyenoord-trainer Ronald Koeman... zag zijn ploeg vanmiddag voor het eerst aan het werk. Feyenoord verloor met 2-0 van Malaga. Rob Fleur wilde van Koeman weten of het leerzaam was. Nou, Het heeft me geleerd dat het een uh, kort dag is. Een hele lange voorbereiding uh, hoeft ook altijd niet voor mij. Maar ja, Er is weinig tijd, want je begint volgende week. Dus... Uh... Vandaar dat het ook voor mij wel belangrijk was dat je, dat je deze wedstrijd speelt. En dan zeker tegen een heel sterke tegenstander. Dus ja, dan uh, worden een hoop dingen duidelijk. Ben je geschrokken? Nee, ik ben absoluut niet, uh, niet geschrokken. Want uh, ik denk dat we ons uh, redelijk staande hebben gehouden. Dat het, uh, de eerste 20 minuten, 25 minuten van de eerste zelf vond ik het goed. Latere fase dat het minder werd. Vond dat we toen met ons middenveld uh, te dicht bij de verdediging kwamen te spelen. We konden niet zo goed druk naar voren zetten wat we daarvoor wel konden. Ja, aanvallend lagen de mogelijkheden met met name de diepte bij Kion Fernandes aan de rechterkant. En alleen daar maakten we te weinig gebruik van. Ja, tweede helft, oké. Okay, we hebben het geprobeerd. Het begin was aardig. Ongelukkig gekold tegen. Ja, daarna hebben we het wel geprobeerd. Er waren nog één of twee kleine, kleine mogelijkheden. Toen kwam er een beetje zoen in, maar. Ja, bij de 0-2 was het uh, definitief uh, over. Troop ik een open deur als ik zeg koninkrijk voor een spits? Nou, je hebt, je hebt natuurlijk je hebt wel wat aanvallers, maar uh, het zijn veel dezelfde types... Uh... Toch handig, toch snel. Je mist een beetje, een beetje power in dat ja. opzicht. Kion van Anders is de enige die ook gewend is om diep te spelen. Dan. We kozen voor een andere variant om te beginnen met Ricky van Haren. Uh, wilde je dat zien of is dat de bedoeling dat je daarmee verder gaat? Nou, Dat hebben we zo wel neergezet afgelopen week. De bedoeling was dat uh, dat Biseswaard daar zou spelen. Nou ja, die, helaas viel die af uh, vanochtend. Ja, dan ga ik niet alles veranderen. Dan zet ik een ander neer die daar ook getraind en gespeeld heeft. En dat wilde ik wel zien. Omdat je dan met name misschien wat meer uh, een vierde man op je middenveld krijgt. En wat meer balbezit hebt. En vandaar het wat beter kan voetballen. En, uh, nou ja, later in de wedstrijd hebben we het weer omgezet. Want uh, toen wilde we weer wat meer uh, naar voren spelen. Weet je welke kant je wil? Ja, het is voor mij wel duidelijk. Uh, het is ook niet zo moeilijk lijkt mij. Want uh, zoveel, heel veel andere mogelijkheden zijn er niet. Dus we gaan van dit uit. En, uh, is dat 4-4-2? Nee, dat is, in principe is het gewoon 4-3-3. Alleen ja, haal je een poppetje wat verder terug... Ja, dat bedoel ik. Haal je een cycle wat verder terug, dan kan het ook 4-4-2 zijn. Uh, de bedoeling is, uh, de basisformatie is 4-3-3. Maar het is voor jou ook heel moeilijk. Eén wedstrijd coachen en dan moet je gelijk aan de bak vrijdag tegen Excelsior. Ja. Of, of ga je er nog wat tussendoor inlassen dat je nog iets kan proberen? Nee, nee, dat doen we niet. Dat uh, vind ik ook niet belangrijk, want... Uh, we hebben de trainingen van de komende week die als voorbereiding doen uh, tot aan die wedstrijd. En uh, ik denk dat ook fysiek gezien dit een hele goede wedstrijd was voor ons. Want uh, tegen een sterke helft al, Dus we hebben meer achter hun aangelopen dan, uh, dan zij achter ons. Dus in dat opzicht denk ik uh, dat we er ook klaar voor zijn. Bij tegenstander Malaga spelen sinds kort twee Nederlanders. Ruud van Nistelrooy en Joris Matthijsen. Van die laatste wilde Rob Fleur weten of hij het naar zijn zin heeft aan de Costa del Sol. Ik ben er nog weinig geweest. Het is alleen maar onderweg, dus een totaal een weekje nu daar en uh, daar geweest. En voor de rest op trainingskamp alleen maar. Dus uh, ja, het bevalt tot nu toe heel goed bij de club. En je kan zien dat uh, ja, ze hebben de woorden absoluut waargemaakt. gemaakt uh, Het is een mooi project en uh, dat ik hier nu ben, daar ben ik heel blij mee. Het project is met Malaga naar de top. Zeg ik dat goed? goed. Ja, het is wat je, onder top define... <laughs> wat je van de top vindt. Ik denk dat Real Madrid en Barcelona niet aantastbaar zijn. Qua geschiedenis, qua alles, qua geld, dat zal moeilijk worden. Maar daaronder uh, ja, daar willen ze toch wel een aanval op gaan doen. En, uh, ja, ik kan zeggen, dat zal misschien niet meteen uh, gebeuren, maar... Um... Ja, wij, wij als spelersgroep uh, uh, zijn daar wel voor eigenlijk. Wij, wij zijn als stand verplicht om vanaf, vanaf nu gewoon alles te geven voor deze club. En ja, Natuurlijk zijn op de achtergrond ook mensen bezig met een langere termijn... Of wat, waar ze over vijf of tien jaar willen staan. Het is opvallend, de club uh, heeft een Sjeikers eigen... die koopt heel veel spelers, heel veel goede spelers. Daar spreekt toch ambitie uit. Ja, die ambitie is er zeker. Alleen je koopt niet zomaar een elftal natuurlijk. Uh, ja, Dan vind ik toch dat het vrij goed al sluit bij jullie. Uh, met ja. zoveel nieuwelingen. Ja, ja, ja, nou moet ik ook wel heel duidelijk zeggen dat die organisatie fantastisch staat bij deze club. Het is niet zomaar van uh, we gaan 40 spelers ko kopen en hopen dat daar eens een uh, mooi team uit, uh, <laughs> uit voortvloeit. Maar uh, ze, ze hebben gerichte aankopen gedaan. Precies wat ze misten hebben ze gekocht. En, uh, ja, de breedte is dus sterker geworden. Maar die jongens die, die, die zijn gekocht, die zijn ook allemaal goed. En die willen ook allemaal nog. En dat is ook belangrijk, denk ik. Je kan wel uh, met geld strooien. En, uh, maar goed, als je de jongens met het verkeerde karakter koopt, dan uh, gaan ze achteroverleunen. Het is een mooi vakantiegebied daar. Maar dat zit absoluut niet in deze selectie. We willen allemaal nog iets bereiken. En uh, dat merk je eigenlijk vanaf dag 1 dat we zijn begonnen. Toen ze je benaderen, heb je daar lang na moeten denken? Nee. Heb je wel bij Ruud van Nistrooy, want die kent het Spaanse voetbal, informatie? Ja. Gewoon, waar kom ik terecht? Nou, dat, bij Ruud niet, onze zaak. We nemen die, die, die kwam daarmee al uh, een tijdje geleden. En, uh, ja, natuurlijk heb ik erover gepraat met hem. Alleen, uh, ik hoef daarover niet lang na te denken. Hè. Weet je ook waar je terecht komt de komende week? Je gaat erheen, want jullie moeten trainen bij tussen de 35 en de 40 graden. Nou, het, nee, het, <laughs> valt mee, het valt mee. Het is niet zo, uh, zulke temperatuur als in Sevilla, in het binnenland. We zitten aan de kust, dus... Uh, Meestal is het zo rond de, rond de 30 graden en uh, we trainen ochtends vro vroeg om half tien al. Dan is het nog te doen. En trainen we één keer per dag of ook nog over laat nee, in de nee, avond? Nee. Nee, op dit moment is de voorbereiding is één keer per dag natuurlijk onmogelijk. We, spelen, we trainen twee, drie keer per dag en dan is het ochtends half tien en s'avonds zeven uur. En dan ligt het veld al in de schaduw, want het heeft een uh, hoge tribune. Dus uh, dan, dan is het heerlijk trainen. We hebben... Ajax, Twente en Feyenoord in actie gezien afgelopen weekend. Maar hoe staat PSV ervoor? Ik uh, bespreek het met Ronald Waterus, die de club altijd nog uh, blijft volgen. Ronald, goedenavond. Goedenavond. Is uh, ja, laten we zeggen PSV klaar voor het nieuwe seizoen? Uh, ja, het lijkt me wel handig dat ze dat wel al zijn. want Het <laughs> begint toch alweer volgende week. Maar en, uh... heb je het gevoel dat ze dat zijn? Ja, het ziet er een heel. Laat ik zo zeggen, met, uh, met de recente aankopen is natuurlijk een, een, een soort een, een gevoel van negativisme heel snel omgeslagen in een, in een gevoel van positivisme. Want ja. je, je merkte gewoon meteen in Eindhoven en omstreken uh, uh, bij fans en alle supporters dat uh, ja, die aankopen natuurlijk wel weer een hele nieuwe boost uh, aan de club gegeven hebben. Ja, Strootman, dus, Mertens, Wijnaldum. Wijnaldum, ja. ja, Wijnaldem. ja, Wijnaldem, ja. Ja, dat, dat drie jongens, weliswaar niet alle drie Nederlanders, het is dus natuurlijk wel een Belg, maar wel drie jongens die, ja, die misschien wel de komende jaren wel een beetje het gezicht van het elftal zouden kunnen bepalen. Dat valt natuurlijk allemaal nog maar te bezien, maar het zou natuurlijk wel theoretisch uh, heel goed mogelijk zijn. Ja, verwacht jij nog een grote aankoop? Want ze zijn nu toch echt wel serieus bezig met uh, El Hamdoui, hè? Ja, ik zou het niet doen als ik PSV was, maar ja, ik ben PSV niet. Dus uh, ik denk niet dat ze mij daarvoor vragen om, om het, of ze het wel of niet moeten doen. Waarom ik zou jij het eigenlijk... niet doen dan? Nou, ik denk niet dat dat... Uh, ik, ja, ik weet niet. Ik denk, om te beginnen denk ik niet dat het past. En uh, ja, ik vind het wel ook dan wel meteen een... Uh, hoe noem je dat? Een uh, enorm voorbeeld van uh, opportunisme. Omdat hij bij Ajax dan niet slaakt Ja, dan haalt PSV in, ik, Ja, ik zie dat zo niet. Maar ik begrijp dat er bij PSV andere belangen zijn. En ik denk dat uh, ja, het enige belang bij PSV is kampioen worden. Dit jaar plaatsen voor Champions League en... Zij zullen denken, hij kan dat probleem oplossen omdat hij 20 goals per seizoen maakt. Yeah. En dat begrijp ik dan ook alweer. Maar ja, ik denk dat er nog wel andere opties zouden zijn, denk ik dan. Zoals? Maar goed, dat is mijn mening. Nou, of dat specifiek andere spelers moeten zijn, vind ik, al, vind ik om te beginnen al te bezien. Ik heb vorig jaar al een paar keer gezegd dat ik Jeremy Lens heel graag sowieso wel in de spits spelen. Yeah. En ik denk dat, zoals ze dat tot nu toe in de voorbereiding doen, dat je met veel wisselende spelers voor heel veel verrassingen kunt zorgen. En als die spelers elkaar een beetje goed aanvoelen... ...denk ik dat je heel hard op die voetbal kunt spelen... ...en dat je dan nog niet eens zo dringend een spits nodig hebt. Hm. En ik denk dat het ook nog wel een financiële kwestie gaat worden... ...want er zal eerst nog wel dan een of andere speler moeten vertrekken... ...die behoorlijk op de begroting drukt, ...voordat ze nieuwe speler kunnen kopen. Ja, denk wie zou ik. dat dan moeten zijn? Ja, ik denk als we Engelaren nog steeds wel zouden willen lozen, dat zeg ik nou een beetje respectloos, maar dat bedoel ik zo niet. Mm -hmm. uh, ja, goed, en dan zullen er nog wel meer spelers die voor vrij veel salaris op de uh, loonlijst staan, uh, daar zullen ze niet trouwig om zijn als ze die kwijtraken, denk ik. Nee, En als ze El Hamdoui echt willen kopen, dan zullen ze daar toch ook wel iets voor moeten betalen, ga ik vanuit? Nou ja, ik las dat ze een transfer van vrij willen hebben. Ja, <laughs> ik... Maar tussen eerlijk, willen en... Uh, ja, nee, dat gaat natuurlijk niet meer gebeuren. En Ajax zal hem zeker niet gratis. En zal helemaal niet naar ja, potentieel uh, de grootste of uh, een van de grootste concurrenten laten vertrekken. Dus nee. Uh, nee, dat zal niet gebeuren. Maar ik zou is... niet weten. Ik, ik begrijp best dat uh, Marcel Brands vanuit zijn uh, geschiedenis met Alain Dewey gecharmeerd van die jongen is. En dat geloof ik ook meteen. Ja, een uitzetgeschiedenis. geschiedenis, ook, geschiedenis hè? Ja, ja. ja, en het uh, siert Fred, uh, Fred Rutte in deze natuurlijk ook dat hij als trainer... Uh, wel denkt dat hij die jongen onder controle kan, uh, kan uh, houden. En dat vind ik dan ook alweer uh, sympathiek. Want hij, denkt, hij als trainer denkt natuurlijk wel meteen van... ik krijg hem wel aan het voetballen zoals ik dat wil. Ja. Dus uh, ik begrijp het allemaal wel, maar gewoon uh, mijn puur persoonlijke mening zou zijn niet doen. Maar jij kent Fred Rutte ook. Denk je dat hij dat kan? Oh jawel, oh, jawel. ik denk dat Fred wel iemand... Kijk, uh, Fred is wel een trainer die als hij jou aanspreekt... dan ga je wel voor hem door het vuur. Ik weet dat heel veel mensen vinden... En denken dat veel spelers dat niet doen. Maar ik denk dat dat uh, onzin is. Fred is, uh, Fred is vakman puur zang. Uh, en het is gewoon wel een, het, het type dat als je, ja, als, je als speler uh, door hem geraakt wordt. Dan ga je voor die man wel door het vuur. Ja. Ik heb hem zelf twee jaar als assistent gehad. En, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik vond het een geweldige trainer. Toen was hij wel eens wel assistent. Maar ja, toen was Guus hoofdtrainer. En Guus gaf behoorlijk veel uit handen. En Fred nam heel veel over en daar was hij heel erg goed in. En uh, ik, ik heb er ook in die twee jaar heel veel van Fred opgestoken. En ik denk dat dat nog steeds veel spelers doen. Alleen ja, omdat het succes ontbreekt, komt natuurlijk vanzelf de kritiek. Ja, is die kritiek een beetje verstomd? De kritiek op Fred nou, Rutte bedoel ik dan? Nou ja, het is natuurlijk wel heel duidelijk dat met deze aankoop en of Aylan de er nou nog bij komt, ja dan nee. Of misschien nog een andere split. Is het natuurlijk wel duidelijk dat Fred dit jaar niks anders kan dan kampioen worden. Als hij dat dan niet wordt, ja, dan heeft hij echt een heel groot probleem. Ja. Ik bedoel, de druk op hem nog natuurlijk wel immens. Ja. Zo eerlijk moeten we wel zijn. Nou, dan spelen ze een heerlijke eerste wedstrijd uit tegen AZ. Ja, lekker toch? Je zult er <laughs> toch een keer naartoe moeten. Ja, kan je het maar ja, beter nee. gehad hebben, Ronald. Ja, nee, maar goed. Ik bedoel, het is, is een potentieel, een potentieel een hele mooie openingswedstrijd voor beide ploegen. Ja. AZ zal het ook niet erg vinden om PSV de eerste wedstrijd te krijgen. En ik denk dat PSV ja, goed, dan weet je meteen uh, waar je staat. Ja. Laten en, we er uh, even van uitgaan dat het zo blijft zoals het, zoals het nu is. Ja. Um, ga jij ervan uit dat PSV kampioen kan worden? Ja, kan, dat kunnen sowieso. Ja, en je mag er gewoon bij zetten, ze dus moeten het gewoon worden. Oké. Okay. Ja, ik bedoel, uh, eens in de zomertijd zul je kampioen moeten worden. En uh, als je uh, deze aankopen hebt gedaan en. Uh, uh, dit elftal een dusdanige kwaliteitsinjectie heeft gegeven. En zeker aanvallend gezien. Ja, dan zul, je, dan, dan zul je gewoon moeten. En dat is ook allemaal gedaan met het oog op een kampioenschap. Anders hadden ze het niet eens gedaan, natuurlijk. Nee. Dus, dus kijk, als, als zij tevreden waren geweest met, uh, met Europa League, dan hadden ze waarschijnlijk deze aankopen uh, niet gedaan. Want het zijn natuurlijk ook wel een beetje financiële risico's die je genomen hebt. Ja. Dus PSV wordt kampioen. Jij en... vroeg of ze kunnen worden, en toen zei ik: Ja, het kan. <laughs> en Philippe Gilbert wordt wereldkampioen. Uh, Toch? Ik vrees voor alle concurrenten wel, ja. <laughs> <laughs> Dat dacht ik. Dankjewel, Ronald Waterreus. Ja, oké. Okay, goed, Jus. Je... so slashed and torn Dit was uh, 30 jaar geleden een nummer 1 hit. Queen en David Bowie, Under Pressure. Het is u misschien ontgaan, maar in Nederland is een heus Europees kampioenschap van start gegaan. Het EK inlineskate of het EK skileren, wat u wil. Voor een aantal lange baanschaatsers vormt dat toernooi een mooi uitstapje. En dan vooral voor Ronald Mulder. Gisteren onderstreepte de sprinter zijn favoriete rol met goud op de 300 meter. En vandaag kwam hij in actie op de 500 meter. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Bonjour, met Ladies and gentlemen. Dames en heren. Het gaat er internationaal toe, in Heerde, bij Zwolle. Vijf minuten, 5 minutes, minuten. Het EK inline skaten in dit geval op de piste. Ja. Het heeft wel wat van de schaatsbaan weg, maar de bochten die lopen iets op. Ja. En aan de start verschijnen steeds vier skaters. Sommige daarvan klinken bekend in het door. Ronald Mulder leidt de dans. Precies, die kent u nog wel, hè? van die andere tak van schaatsen. Nu is hij wel goed vertrokken gelijk. Ronald Mulder. Ronald Mulder. Mulder blijft bij. Mulder, wat ga je doen? Voor Mulder is het uitstekend. Maar daar is een Nederlands akkoord. Ronald Mulder uit Zwolle. wint van Yoshikato. Een gewezen wereldkampioen. Maar Ronald Mulder heeft al een lange staat van dienst. Ook bij het inline skaten. Is dat eigenlijk waar ook je roots liggen? Nou, niet helemaal. Ik ben wel altijd uh, gezamenlijk eigenlijk dat gedaan. Uh, en schaatsen en skieleren. Het verschil alleen was dat ik vanuit skieleren prijzen ging halen. En met schaatsen nog niet. Uh, nou ja, uiteindelijk, nou ja, hè, van het Olympische jaar ben ik enorm opgekomen. En uh, ja, toen is het ook de bekendheid in schaats gekomen. Dus zo lijkt het misschien dat ik vanuit Skileren kom. Maar ik heb altijd echt beide gecombineerd. Ja. Is het compleet te vergelijken, lange baan schaatsen en Skileren, of zijn het toch wel weer verschillende sporten? Nou, het zijn absoluut verschillende sporten. Ja, het is niet meer zo dat, uh, dat Skileren het schaatsen in de zomer is of andersom. Volan, Dat was de perfecte race. Op de piste van Heerde staat vandaag de 500 meter op het programma. Met Ronald Mulder als een van de topfavorieten. Beter kan ik. De halve finale, die komt hij goed door. Daar waar zijn broer Michel Mulder wordt uitgeschakeld. Hé hey Michel, wat is nou eigenlijk precies de kracht van Ronald bij dat inline skaten? Uh, ja, fysiek gezien is hij gewoon goed. En uh, technisch uh, weet hij die omschakeling te maken weer naar het skileren. Die technische omschakeling, wat is dat precies? Uh, met Schieler heb je iets meer uh, druk onder je, dat, dat zal voor schaatsen wel bekend voorkomen. In schaatsen kun je echt snijden in het ijs en kun je lang druk houden op het ijs. Met Schieler als je heel lang druk houdt dan heb je niet meer dat uh, die hou vast van het ijs. Maar heb je, uh, dan rolt hij eigenlijk bij je weg. Dus je moet zorgen dat je heel snel uh, de afzet is eerder als met schaatsen. Dat is eigenlijk het grote verschil. Het gebonkende aanmoedigingen vanaf het coachvak voor de finale van Roland Mulder. En die aanmoedigingen komen onder meer van bondscoach Desley Hill. Ja, yeah, he's he's ready. He came here in 2004 and was lucky to get a top 10. You know, so he's had a big improvement and he just got better every year a little bit better, a little bit better and yeah now he's on in for. De toeschouwers op de banken in Here voor Ronald Mulder, want na de 300 meter wint hij ook goud op de 500 meter. Van harte gefeliciteerd. aan al Ja ja Ronald. Dan hey! komt hij aan. Hey Ronald, je zei ik sta een beetje te trillen op mijn benen. Ja, nog steeds. Het is zo'n... Uh... Ja, het is ook zo gaaf, zoveel publiek. Iedereen staat achter je. En, uh... Ja, nee, je zit de hele race natuurlijk. Je denkt maar aan één ding. Ik moet naar die eerste plek. En ik, ik, ik zei altijd, ik hoef maar een centimeter op kop en dat is de laatste. En dus is je tweede titel in feit. Uh, hoe bijzonder is dat? Ja, ongelooflijk. Ik had niet verwacht dat ik, uh... dat ik echt gewoon uh, de kloppende man zou zijn hier. Uh, de nummer twee Peloké is, is eigenlijk toch wel de piste man de afgelopen jaren. En, ja, het voelt natuurlijk super voor mezelf om hem dan twee keer te verslaan. Dat is iets waar je natuurlijk ook alles op gezet hebt, vooral in eigen land. Ja, ja hier is het schema, stond gewoon het EK heel duidelijk op. Dat heb ik samen met, met Jack zo overlegd. Maar dat het zo uitpakt, is natuurlijk super. Ik zit nog net drie maanden bij Jack. Dus ja, dat slaat wel meteen aan. En daar ben ik ook heel blij om, ook met vooruitzicht voor, voor komende winter natuurlijk. First, primo, eerste, Erste, premier, Ronald Mulder, Nederland.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 my, my simon white de beep beep song we gaan weer even terug naar de NK atletiek in het Olympisch Stadion het hele jaar domineerde Erik K.D. het discuswerpen in Nederland... maar bij de NK in Amsterdam moest hij weer zijn meerdere erkennen in Rutger Smit. De Groninger was er lange tijd uit door blessures... maar eindigde vandaag met 63 meter 52 op het hoogste plateau van het Erepodium. Het was zijn achtste titel bij het discuswerpen. Floris van Hoorn sprak met Rutger Smit. Je staat weer op de plek waar je hoort staan, Rutger. Nou ja, weet je. Uh, dit is uh, de plek wat het lekkerste voelt. Maar uh, je kijk, uh, kijk, Erik heeft zich dit jaar uh, ook, uh, ook bewezen, natuurlijk. En, uh, natuurlijk wou ik hem verslaan, verslaan uh, vandaag, maar uh, het is een mooie strijd geweest. En, uh, kijk, Erik heeft dit jaar nog het vers geworpen, en, uh, en ook heel erg constant. Ik heb, ja, ik heb er nog wel weer wat blessures gekend de afgelopen, afgelopen tijd. Maar het voelt goed om eerste te worden hier, laat ik het zo zeggen. En uh, nu uh, lekker toewerken naar Dego. Is dat nog een beetje waar je het meest aan moet werken, dat constante? Um, ja, constant. Ik heb ook niet veel wedstrijden gedaan. Kijk, uh, ik ben in Amerika heb ik twee keer uh, 65 half geworpen. En uh, ik kwam terug en ik heb Hengelo uh, gedaan. En Hengelo, uh, ja, stond ik niet lekker te werpen. Had ik last van Achillespezen, bij de Achillespezen heel erg last. En uh, had ik misschien achteraf niet, uh, niet moeten doen. Maar ja, goed, ik wierp 61, half, 61, 59. En ik heb toen gezegd, ik wil nu fit worden. Achillespezen zijn onder controle. Ik heb toch weer een klein scheurtje opgelopen in mijn quadriceps. Uh, ja, eigenlijk gewoon heel onverwachts. Geen risico's, uh, ondanks dat ik geen risico's heb genomen. Ik heb nog wat last van mijn schouder gehad en... Uh... Ja, ik, heb toch dan die wedstrijd, ik, had, ik wou in begin juli weer, wou ik weer beginnen, ook met kogel. Dan heb ik af moeten zeggen en hier naartoe moeten werken. En, uh, nou, ik ben blij dat het goed gaat. Ik, ik heb ook niet zo heel veel wedstrijden nodig om, om goed te presteren. Dus ik ben heel erg blij met dit. Wat was jouw gevoel bij de wedstrijd? Dat er meer in zat. En, uh, uh, nou ja, de eerste twee was ik niet tevreden over. Uh, Discus uh, ging een beetje raar mijn hand uit. De derde was goed, 62-76. En toen dacht ik, oké, okay, hier kan nog wel minimaal uh, twee meter bovenop. 64-65. En uh, nou, uiteindelijk is het bij 63,5 uh, gebleven. Maar ik ben, te, ik, ik ben er tevreden mee. Uh, uh, zoals gezegd het is mijn eerste wedstrijd uh, weer sinds uh, twee maanden. Langer nog zelfs. En ik ben gewoon tevreden. Ja, dan, dan toch die strijd tegen het fysieke. Ja. Betekent ook dat je daarom momenteel geen kogel doet? Ja, inderdaad. Dus, uh, ja, ik ben 2,5 jaar eruit geweest. En, uh, ik kwam heel snel kwam ik weer terug. Ik werd, heel snel werd ik heel erg sterk. Maar uh, toch daarna wat blessures hier en daar gekend. En, uh, nu ook een beetje last van mijn schouder als ik kogel doe. Dat is echt het enige onderdeel waar ik, uh, waar ik dan last van mijn schouder heb. Ik kan kracht doen, ik kan bang drukken. Ik kan, ik, kan, ik kan echt alles doen, en, uh, ja, maar uh, ja, met de kogel heb, heb ik wat last. Dus ik wil geen risico's nemen naar het WK toe. En uh, ik moet even, uh, dus de, daar, vandaar dat ik uh, helemaal voor uh, disjes ga doen. Ja, wat is dan jouw standpunt ten opzichte van de kogel? Heb je daar al over nagedacht? Moet je daar wel mee doorgaan? Oh ja, zeker weten. Als je kijkt hoe goed ik in een training stond te stoten, dan uh, daar ga ik er zeker mee door, ja. En uh, het is alleen uh, dit jaar, dit seizoen dan niet even met mijn schouder. En als dat helemaal weer over is, dan, uh, dan wil ik volgend jaar wil ik echt uh, knallen bij de onderdelen. En dan kan het ook. Ja. Maar ben je niet bang dat je dan weer in hetzelfde uh, spiraal terechtkomt? Nee, nee. Kijk, dit jaar, uh, kijk, uh, dit jaar uh, ik ga ervan uit dat ik. Uh, dat ik volgend seizoen geen blessures meer ken. Ik ben er 2,5 jaar uit geweest en nu heb ik dan mijn comeback. Ik heb alle blessures van, van, van, van top tot teen heb ik, heb ik meegemaakt. En nu is het, ja, ik denk dat het nu klaar is en dat ik nu alles onder controle heb. Rutger Smit was dat. Laten we hopen inderdaad dat hij binnenkort helemaal af is van al die blessures. We sluiten deze aflevering van Langs de Lijn af met een bericht uit België. Club Brugge is sterk aan het voetbalseizoen begonnen. In de eerste competitiewedstrijd won de ploeg van Adrie Koster met 5-0 van Westerlo. Tot zover. Straks gaat Met het Oog op Morgen verder met John Jansen van Galen. Wij zijn er morgen weer om 10 uur. Ik wens u een fijne avond en nacht.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 Dick Berlijn over leiderschap bij Defensie en zijn passie voor het vliegen. Met recht van spreken in twee dingen. Morgen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ik hoorde, als jij het huis neemt, hou ik die jongens. Ik hoorde, je moeder maakt ons kapot...